Vijf uur Mark Visser met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie heeft gisteravond een man neergeschoten en dat gebeurde op de Tebrechtse weg in Rotterdam-Noord. Volgens de politie was het een verwarde man, Hij ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. Tegen half elf kreeg de politie de melding dat er een man op straat om zich heen sloeg. Volgens getuigen had hij een vuurwapen bij zich. Toen agenten verschenen en de man tot de orde wilde roepen, ging hij er vandoor. De Rotterdamse politie loste eerst waarschuwingsschoten en schoot daarna gericht. Het slachtoffer van het ongeluk in Roermond van gistermiddag met een brandweerwagen is een meisje van 17. De brandweerwagen was met sirene en zwaailicht op weg naar een brand toen hij tegen een auto botste. Beide voertuigen raakten van de weg en botsten op het fietspad tegen het meisje op haar fiets en twee mensen op een scooter. De auto en de brandweerwagen kwamen tot stilstand tegen een gevel. De 17-jarige fietser overleed ter plaatse. De twee mensen op de scooter en de bestuurders van de auto... en de brandweerwagen raakten bij het ongeluk in Roermond lichtgewond. In Praag is gisteren de Tsjechische politicus Jiri Gigi overleden. Eind 1989 was hij minister van Buitenlandse Zaken... en knipte hij samen met zijn Duitse collega Genscher... symbolisch het ijzeren gordijn door weer begon zijn carrière als journalist. In, 16, in 1968 werd hij wegens zijn steun aan de Praagse lente... uit de communistische partij gezet. Daarna zat hij jaren in de gevangenis en moest hij werken als arbeider. In 1989 was hij een van de oprichters van de oppositiebeweging Nieuw Forum... die verrassend snel een eind wist te maken aan het communisme in Tsjechië. Van 1989 tot 1992 was hij minister van Buitenlandse Zaken onder Vaclav Havel. Jiří Dizji is 73 jaar geworden.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 Dingen over mijn relatie? Um, naaktfoto's. Persoonlijke dingen? Precies. Nee, dat gaat niet iedereen aan. Foto's in bikini. Ja, persoonlijke gegevens. Telefoonnummer, e-mail. Ik zet niet op of ik waar of niet naar de wc ben of zo. Uh, nou ja, ik weet dat mijn baas bijvoorbeeld soms, soms meekijkt. Uh, ja, nee, dat zet je dan niet op als, als er dingen zijn. Ja, mezelf, uh, naaktfoto's of zo. Drie minuten over vijf. Goedemorgen. Het is uh, 9 januari 2011. En je luistert naar 4.7 hier bij Radio 1. We hadden het over games het afgelopen uur. We praten nog even verder met een van onze favoriete luisteraars, Ferdinand. Ferdinand? Goedemorgen. Morgen, Luc, op deze vroege zondagochtend, 10 januari 2011. Inderdaad, met Ferdinand Ossebuck zit hij eraan. Fijn om je weer te horen, Ferdinand. Um, we hadden het heel even over games, laten we niet lang over doorpraten. Maar uh, het staat 5-4 voor de gamers. Um, uh, uh, uh, uh, ja, uh, beslis het maar, wel of geen gamer, Ferdinand? <laughs> nee, Luc, ik nee. ben uh, op dat gebied, ja, er zullen mensen zijn die zeggen: Van god Ferdinand, je bent ouderwetse, nou, dat zijn maar zo. Ik ben niet thuis met dat soort van zaken. Ik heb voor het nieuws van vijf uur wat luisteraars gevolgd. Ja. ja. De ene die komt er, die probeert via omweg uit te komen dat hij inderdaad ja, verliefd is op het spel, of hoe dat ook mag eten. Mm -hmm. Ja, de andere die, die, die, die, die moet er helemaal niet van hebben. Maar goed, kijk, het is voor ieder op zich, joh, wat je ervan vindt. En of je er aan, aan, aan, aan mij doet, kijk, het hele. Uh, uh, uh hele gokken hier in Nederland, hoor. En ik, ik, ik zal het blijven zeggen, met de loop van de jaren zal het nog steeds, of zal het steeds erger worden. Zaken die jaren geleden hier niet had, maar ja, het, het is online, het is voor mij part via de telefoon ja. via de computer. En kijk, het, het is duidelijk dat ontzettend veel mensen uh, verslaafd zijn, joh. Kijk, de een gaat elke dag naar het casino, op een gegeven moment kan het niet meer. Nee. En dan denk ik bij mezelf, van ja. Iedereen moet weten wat hij met zijn geldt. Ik, ik ik kan me één iets iets herinneren van jaren geleden hoor. En ik was een keer in Denemarken joh en ging ik in een of andere haal dat was in Kopenhagen. En dan heb ik mensen zien ook, uh, Luc, en dat is zo lang geleden, toen, toen, toen stond ik erbij en ik keek ernaar. Ik denk van, jongens, jongens, jongens, wat gebeurt hier met mensen? En dan praat ik over halverwege de zeventiger jaren, joh. Kijk mm. met de jaren heen, je kijkt om je heen, kijk wat er hier in Nederland gebeurt, kijk met de jeugd, eh, noem maar op, joh. Ik, uh, maar ik, ik, ik doe er niet aan mee, ik, uh, ik volg het wel, ik hoor het wel eens een keer en ik denk bij mezelf, joh. En, uh, en ieder ja. voor ja. zich Om het zo uit te drukken. Ja, nou ja, dan staat het 5-5. Dat is een mooie uitslag, lijkt me zo voor, voor de, wat dat betreft voor de Games. Gaan we het even over het nieuws hebben van de afgelopen week. Bijvoorbeeld de uitspraak van Velten, koopchef van Amsterdam. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Hij heeft dus gezegd: ik, uh, die, die, de, de, de burkaverbod, dat boerkaverbod gaan we niet per se handhaven in Amsterdam. Weet je wat het is, Luc. Uh, in wat landen allemaal ons heen. ik denk in Frankrijk is het al van kracht en in België. Ik weet niet of, of, of ze daar op de rand staan om die wet in te voeren. Maar goed, uh, even kijken naar Nederland. Uh, ik kan me ergens indenken, hoor, uh, de uitspraak van Welten. Maar uh, als uh, politiechef, als korpschef, wat die ook mogen zijn, dan moet je dus in eerste instantie weten van hoe je het naar buiten brengt. Mm -hmm. Wat je ervan vindt. En, en die uitspraken zijn in politiek, die hangt met name bij uh, de PVV uh, heel hard aangekomen. Of heel hard, uh, heel vervelend aangekomen. Ja. Maar je krijgt nu uh, uh, het, uh, de andere kant uh, van het verhaal. Hoe, hoe, hoe gaat het zich allemaal eraf afspelen in Den Haag? Ik heb ook begrepen dat hij een gesprek heeft gehad met uh, Ivo Opstelten. Maar wat ik zelf denk, ik denk dat het kan doorkomen die wet. Hoor. Waarom niet? Alleen gaat het een, ja, het zal men met, met, met horten en stoten gaan, joh. Ja, nou ja, Want, de, de politiekorpschef van Twente heeft ook al gezegd... dat het geen prioriteit heeft in ieder geval. Weet je... Ik heb deze discussie al uh, binnenkamers gevoerd in het openbaar en ook een keer al via de radio... Hoor, ...in een of het programma van, uh, van de AVRO, dacht ik... ...kijk, hier in Nederland word je niet uh, onder de voet gelopen door mensen met een burka. Ik heb altijd als voorbeeld aangegeven, ik woon hier in de domstad. Ja. ja, nu weet ik dat hier niet ver van waar ik woon, er altijd twee dames over straat gaan in een burka. Ja. En je ziet er wel eentje lopen, joh, hier in de binnenstad. Maar kijk, ik kan je eraan gaan storen, dat is punt één, punt twee... Wat wel duidelijk moet zijn dat uh, deze mensen dus uh, als ze een baan gaan zoeken of uh, uh, wat dan ook, dat dat ja dat, dat dat niet door zal gaan. Nee, dat is maar, wel dat, lastig. Ja. ja, dat wordt heel lastig hoor. Ja. En ik heb het ook meegemaakt in de in de stadsbus dat de twee die diezelfde die, die, die dames daar binnenkwamen. En toevallig kende ik die chauffeur en uh, we hebben het later over gehad. En ja, die stoorde zich er wel aan. Nu, nu, nu heb ik er ook begrip voor, hoor. Ja. Ik heb er echt begrip voor. Ik heb één keer, en dat weet, was bij die, die, die, die, diezelfde personen toen, maar toen was, was er namelijk eentje een paar jaar geleden. Ik kwam de bus in en zij zat al in die bus. Dus wat deed ik om te kijken van, wat, wat gaat zo iemand doen, weet je? Nou, Luc, echt, het is echt gebeurd, hoor. Ik ging naast haar zitten. Mm. Nou, ze stond gelijk op en ging ergens anders zitten. Ja? Yeah. Ja, dat is gebeurd. Ik bedoel, kijk, we praten erover. Ik zeg het, ik vertel het hier via de radio, maar dat is iets dat echt gebeurd is, joh. Ja. Maar ja, ik, ik, ik stoor me daar niet aan, joh. Kijk, al lopen er, ik weet niet hoeveel, hier rond in de, in de, in de Utrechtse binnenstad, dat, dat gebeurt ook niet, hoor. Maar nogmaals, om terug te komen op de doorvoering van die, weet joh, dat zal dat, dat heel wat, uh, wat teweeg brengen. Ik denk niet dat, uh, dat we inderdaad er uh, al over uitgepraat zijn, vermoed ik zo, uh, nee, de komende ik, maanden. Ik, ik, ik denk het ook niet, hoor. En ja, de PVV die zit erachter, hè, maar dat is meer dan duidelijk. Ja. Dus, ja, ja, ja. Maar ja, we moeten afwachten, joh. Zeker. En um, dan uh, wil ik het ook nog even met je hebben over dit, uh, Ferdinand. Je hoort bij de kuip te zijn. Hier liggen onze bloedlichaampjes ja. uh, bij de kuip. Uh, de hier bloedlichaampjes. Is Trump, ja. onze bloed, bloedlichaampjes? Hier zijn onze Hier stroopt het rood-wit van Feyenoord. En dat geldt voor iedereen die hier staat, uh, die hier naartoe gekomen is. Ook de Bloemmuseum, uh, hij heeft het gewoon verdiend, Koen. Kijk, dat, uh, dat was vanmiddag. Bij de Kuip waren echt uh, honderden, misschien wel duizenden mensen aanwezig om, uh, om afscheid te nemen van Koen Molijn. En toen hij overleed, Ferdinand, moest ik meteen even aan je denken. Want jij bent een natuurlijk echt groot Feyenoord-fan. Ik ben inderdaad een groot Feyenoord-fan. En ik volg Feyenoord de uh, komende uh, uh, maand, mei 2011, uh, 43 jaar Feyenoord-supporter. Kijk, en dat, uh, dat zegt toch wat. Maar kijk, ik heb, ik heb Koen nooit in het, in het echt zien voetballen. Ik, ik, ik herinner me de beelden op... Uh, op televisie, het was een, een strategie. Koen was, uh, was uh, een pure linksbuiten, zoals we dat tegenwoordig niet meer hebben, joh. Nee. Hij was een sieraad in het voetbal. Hij, uh, voor hem kwamen die mensen naar het stadion. Hij heeft, uh, jammer dat hij niet zo lang heeft voor voetbal in de Nederlandse Elfstel. Maar goed... De mensen die koen, zich koen kunnen herinneren, met name de juf. kijk de ouderen in of waren ook in Nederland. Die hebben hem gezien, die hebben hem in levende lijve gezien bij Feyenoord. Hij heeft 17 jaar daar gevoetbald, hij kwam van serxers, het is puur Rotterdammer uiteindelijk uitgeroepen tot Mr. Feyenoord. Ja. Ik denk dat dat ook uh, terecht is. Jammer dat de man op, op, op, ja, op zo'n leeftijd, dat was 73, hij zou de volgende maand 74 worden. En zoals zijn, zijn boezemvriend Guus Haak uh, ook, uh, tenminste uh, hoe hij dat vertelde de afgelopen dinsdagmorgen op de radio, was er hoor. door. Koen, Koen had ook buiten het voetbal uh, op zo'n leeftijd ook problemen. Zijn zoon schijnt vorig jaar overleden te zijn. Ja. En uh, Guus Haak zei het ook uh, als volgt van... de uh, hij uh, ja uh, dat dat dat ja uh, verdriet die, die man had verdriet ik bedoel uh, en en ja dat dat kan de reden zijn en dat uh, haalde ik ook uit zijn woorden dat heeft hem uiteindelijk naar zijn graf gebracht en hij drukte het zo mooi uit van ja eh uh, hij en zijn zoon hebben elkaar gevonden. Hij kan nu zijn zoon in de armen sluiten. Het, is, het, is, het, het, het zijn trieste woorden hoor. Ja. Mouwt, uh, uh, ja, die man is er niet meer. En hij zal in de harten van de van de Feyenoord-supporters ook bij mij blijven voortleven als, een, als een, een groot mens, een geweldige voetballer. En eentje die ja, die, die echt uh, uh, ja, als Feyenoord thuis speelde, joh, meer 40, 50.000 man op de been Bracht, maar even, maar kun ja. jij, want, want ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben, eh, ik ben 27, bijna 28 ja. trouwens, volgende week. Maar um, um, ik kan me. Ik, ja, dat is, ik durf het bijna niet te zeggen. En vooral niet tegen jou, Ferdinand. Maar ik kende Koen Molijn dus helemaal niet. En dat, ja, dat komt. Ik heb hem natuurlijk ook nooit, uh, nooit zien voetballen. En ook niet echt op televisie erbij. Want uh, ja, uh, um, ik de, de, de bedoelde, he, de, de, toen ik voetbal ging volgen, had je andere voetballers. Ja. En, um, maar dus ik ik hoorde dat ze op de radio. en ik dacht nou, nou ja, uh, miste Feyenoord werd al gezegd of uh, en toen dacht ik nou, het, het zal wel. en dan volg je de hele dag het nieuws en die emotie die al vrijkomt bij al die Feyenoorders, dat is echt, dat heeft me echt verbaasd gewoon hoe, hoe enorm, ja, hoe, hoe, hoe Feyenoord daardoor geraakt is. kun je dat verklaren dat ze zo geraakt zijn door, uh, door het overlijden van uh, van als ik het zo mag zeggen, de, de feyenoord aanhanger ook ja, zeg je, waar ook ter wereld, dat is ontzettend groot. Maar hier in Nederland, het is volgens mij de grootste aanhang en het is een hondstrouwe publiek, joh. Als je ziet dat er elke wedstrijd, kijk, de club gaat, maakt slechte tijden mee en om even terug te komen op Koen die ons inmiddels verlaten heeft. Die man zat bij elke thuiswedstrijd en ja, die, die, die, die, die jonge spelers die nu bij Feyenoord voetballen en, en om even terug te komen op het, op het publiek. En de spelers die, echt die altijd... Een, een goed woord voor. En Koen was altijd aanspreekbaar. Hij heeft wel wat functies gehad hoor, bij Feyenoord na het voetbal. Maar hij was, hij was een publiekslieveling. Koen, Koen kon niet kapot in Rotterdam. Er is een, ja, Bij de Kuip is een standbeeld voor hem uh, ja. neergezet. Maar nogmaals, het is te begrijpen. Joh. Het, het, het Feyenoord publiek, dat, dat is, uh, ja, het heeft ook zijn harde kern. Hoor. Laten, we, laten we dat niet vergeten. Maar eens een Feyenoorder is altijd een Feyenoorder. En ik, ik, ik blijf het zeggen, dat, dat ben ik ook. Eens ja. een Feyenoorder, altijd een Feyenoorder, uh, Luc. En uh, tot de dood, hoor. Ja, en ja, top... met, met, uh, ik, ik heb het wel eens gezegd, dan kennen ze met shirt en al, uh, <lacht> met shirt en al uh, tussen die zes planken. Echt. Nee, nee, maar <lacht> Kijk, het zijn die, die, die, die ik zeg, ik, uh, ik ken mezelf. En elke wedstrijd die Feyenoord speelt en verliest, joh, dat doet oh, oh, oh, zoveel pijn. Echt. Ja. Maar ja, goed, uh, dat... dat daar ben je een, een supporter voor. Ja. Maar nogmaals, uh, we zullen koen missen als, als, als mens, mens, mens. Een groot mens, een goed mens. Een fantastische man, joh. Mooi einde, Ferdinand. Uh, volgende week dan gaan we jullie spreken. Bedankt. Ik ja. wens jullie een prettige voortzetting van de uitzending. Een hele mooie zondag en tot de volgende week. Dag. I'm mm -hmm. Op Radio 1. Elke week vragen wij drie muziekkenners uit de radiowereld van Nederland om onze muziekhorizon te verbreden. En dat doen zij door hun beste plaat van dit moment aan ons te presenteren. Luister mee naar de plug van 9 januari. Goedemorgen, goede nacht. Sander de heer hier van Radio 2. Like a waterfall in slow Een hele goede nieuwe plaat vind ik James Blake Limit to your love James Blake, die nou, jonge knaap is het, uit Londen komt hij Hij heeft het zelf op zijn eigen uh, slaapkamertje gemaakt En die sfeer zit er ook wel in en dat is ook het mooie van, uh, van radio. Ik kan dat ochtends eigenlijk op Radio 2 niet draaien. Ik moet toch wel een beetje wakker wordt radio maken. En dit is echt zo'n hele lekkere lome sfeer. Zo'n nachtelijk sfeertje. Zo'n broeierige, warme zolderkamersfeer. Echt, uh, uh, je hoort gewoon dat uh, zolderkamertje van hem. De plek waar hij het gemaakt heeft. En het opvallende is ook dat het nummer hier en daar even stilvalt. En dan gaat het weer door. To your love. Op sommige radiozenders, volgens mij in Engeland ook... durven ze dit niet te draaien, omdat het dan ineens stilvalt. James Blake dus en Limit to Your Love tip ik... als um, een opvallend mooi plaatje voor 2011. Mijn naam is Winfried Baijens, DJ bij Radio 6. Uh, dagelijkse programma, de hele week. En normaal gesproken met een iets betere stem, maar goed, uh, dit moet ook lukken. Mijn plaat, die jij moet kennen, is Somebody to Love Me. En dan zeg je nog misschien, ach, ja, leuk. Maar als ik dan zeg, wie het geproduceerd heeft, is Mark Ronson. Dan denk je misschien al, oh ja, die van Amy Winehouse, inderdaad. En vele, vele, vele anderen. Maar wie zingt er dan? Boy George. Juist, Boy George, die nog op straat stond te vegen. Die man, die is weer helemaal terug. Want met Mark Ronson, dan komt het natuurlijk allemaal goed. En dan zingt er nog iemand, en ik weet niet of je die kent... maar dat is Mike Snow, eh, zanger van zijn eigen band. Dat heet ook Mike Snow geniale uh, liedjeschrijver, waanzinnige band, um, perfecte live act. Ik heb ze nog op Lowlands gezien. En dat tezamen stond een keer bij Jules Holland. En dat was allemaal live en in één keer een hit. En ik ga winnen van die andere twee prut-dj's. Dat was een grapje natuurlijk. Maar toch, ik hou wel van ze, maar Somebody To Love Me moet winnen. Hallo, ik ben Paul Stoel en ik werk uh, iedere dag voor de Koen en Sanders Show... voor BNN op Radio 3 FM. Nee, ik uh, heb vandaag ook een plaatje in de plug. En uh, dat is wel een heel bijzonder plaatje. Dat is namelijk Slagsmalkluben. Volgens mij zeg ik het goed. Met uh, Oveningskoera. Uh, de reden dat uh, dit erin zit, dat ik een te gekke oud en nieuw heb gehad... en dat dit uh, nummer eigenlijk wel echt te knallen was. Iedereen ging met uh, stoelen, banken, honden. Uh, ja, opgezette honden. In de lucht staan en allemaal staan springen vanwege dit fantastische nummer. Slaks maar kloeben met Ovenings We ga je voor? Aan jou is de keuze. Sander de Heer koos voor James Blake met Limit to Your Love. Is een koffer van Feist, dus dat hele populaire plaat aan het worden. Winfrey die koos voor Boy George en Mike Snow met Somebody to Love Me. En Paul Stoel tot slot hoorde je met Slakmaal Clubben of in Scura. Nou, welke vond jij het leukst of waar ben je het meest nieuwsgierig naar? Laat maar weten via 47 BNN.nl. Dus uh, welk liedje wil je graag in zijn uh, geheel horen? 47 BNN.nl. Het was een spannende week voor de mensen in Moerdijk. Na de grote brand hielden de inwoners van het dorp de ramen en deuren gesloten. En Bas van de BNN University is altijd erg nieuwsgierig en hij ging controleren of de Moerdijkers nog wel genoeg frisse lucht binnenkrijgen. Hoe oh, kom je een raampje openzetten? Ja. Nou, kom maar even verder dan. Maar ik ben okay. volop aan het kopen, dus... Uh... Toch geen groente uit eigen tuin, hè? Geen groente uit eigen tuin. Dat, is, uh, dat hebben we vandaag maar eens niet gedaan. Nee, heel goed. Heel goed. Okay. Welke raam kunnen we openzetten? Wat is... Uh, waar zegt u van... Nou, dat is een goed raam die we open kunnen zetten. Oh, er staan ook echt vier uh, pannen op het uh, vuur. Dat hebben we hebben uitgebreid aan het koken. Nou, we lopen naar de achterdeur en daarboven zit een klein... Klepraampje en dan zetten we de klepraam open en dan hebben we frisse lucht. Het lijkt erop dat een dag na de brand in Moerdijk alleen de vogels zich nog buiten durven te vertonen. Het dorp is verlaten en het is ook grijs en regenachtig. Ik loop over straat en alle ramen en deuren zijn ook echt gesloten. Dus is even aanbellen bij wat mensen om die ramen open te gooien. Ik ben Margreet van Ballengooien. Dag, Margreet. Uh, angstige momenten gehad gisteravond? Nee, hoor. Nee? Nee, hoor. Je man is uh, brandweerman, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Heeft hij uh, daar geblust? Ja, ja. Die is 13 uur uh, bezig geweest daar, ja. Ja. Die ligt nou te slapen? Die ligt even op de bank te slapen, ja. Oké, okay, okay. uh, Ik loop hem binnen bij deze lieve mensen. Ik moet even zachtjes doen natuurlijk, want de brandweerman... Oh, de brandweerman is al... Uh... Hij is wakker geworden. Is al wakker. Dag, brandweerman. Goedendag. Was het spannend gisteravond? Ja, het was wel uh, spannend ja. ja. Ja, dat is heel spannend, ja. Het was, uh, ja, het was een, een mooie brand, zullen we maar zeggen. Ja, dit is uh, als brandweerman natuurlijk iets om je vingers bij af te likken. Ja, daar wil je graag bij zijn, ja, absoluut. Ja. En hoelang, uh, hoe lang heeft het allemaal geduurd? Ja, volgens mij begon uh, om half drie en uh, zover ik weet zijn ze nog bezig. Dus. Maar wij zijn om een uur of uh, half vier zijn wij, uh, zijn wij ingedrukt. Straks weer die kant op of nu gewoon vandaag lekker uitrusten? Nee, ja, vanavond gewoon weer werken voor mijn baas. Ja, ja. ja precies. <laughs> nou, we gaan, uh, we gaan een raampje openzetten, want het is, uh, het is raam nu raam wel eens tijd. Ja, dat is een goed idee. Ik, ik weet het eigenlijk, een goede vraag. Hier kan ik eigenlijk alleen maar deuren openzetten. Boven kan ik ramen openzetten. Dan gaan we even naar boven. Oké, okay, heel goed. Nou, hier kan je ramen openzetten. Oké, okay, ja, het ook. Op de kiepstand. Op de kiepstand? Ja. Eens even kijken. Dan moet, deze... Dan moet de klink naar boven, denk ja, ik. Ja, Zo. Ja. Nou, frisse lucht. He, he gelukkig. <laughs> Heb je al een beetje de, het huis gelucht weer? De ramen dicht gehad, neem ik aan, of niet? Ja, gisteravond ramen dicht gedaan, na het werk inderdaad. Uh, alles binnengehouden en het licht, uh, of tenminste, de rolluiken dicht en de ramen dicht. En eigenlijk nog niet gelucht, zo van. Nou, weet je, ze kunnen wel zeggen dat het al voorbij is, maar ik hou het nog maar eventjes een beetje veilig hier. Oké, okay, maar wel angstige momenten gehad gisteravond? Ja, gisteren toch wel eventjes zo van. Ja, dan ken je allemaal mensen in de buurt en dan uh, telefoontjes. En die zeggen dan weer, ja, ah, dat bedrijf nou ooit in de gaten. En uh, misschien moet je toch uh, aan evacueren gaan denken. Dus daar hebben we wel eventjes over zitten denken, wat nemen we dan mee als we daadwerkelijk weggaan. En wat zou het eerste zijn wat jullie meenemen? Nou, in ieder geval de kinderen natuurlijk. En uh, nou, de medicijnen van de kinderen werden al genoemd. En de knuffeldieren. En... Maar ja, wat neem je mee? Je neemt je rijbewijs en je paspoort en je auto en je vertrekt. Uh, waar is een raam die we open kunnen zetten? Die? Die? Dat is boven het grote keukenraam. Er zit toch weer een uh, ander klein raampje. Hoppakee. Nou, lekker blijkt lucht binnen dan. 4-7 Soms is het zo dat er een dwang op ons wordt gelegd om te werken op de zondag. BNN. uitzending van 4-7 en dat gaan we de komende weken, misschien wel maanden, doen. Uh, columnist Betwist heet het. Uh, het plan is eigenlijk heel erg simpel. Um, stel jij schrijft een column, dan kun jij meedoen aan Columnist Betwist. Als je een beetje een vlotte pen hebt, dan kun je daaraan meedoen. Elke week laten we je kennis maken met een columnist en jij thuis beslist dan... of de columnist volgende week doorgaat of niet. Uh, nou, bijvoorbeeld deze week. Tamar begint. 27 jaar is ze. En ze schrijft voor verschillende websites. Maar op haar eigen weblog dan kan ze echt alles schrijven wat ze wil. En speciaal voor 4-7 heeft ze dus een column geschreven. Luister mee naar die column. Heeft ze ingesproken voor ons. Als je hem leuk vindt, dan, SMS je, of dan, uh, dan mail je of uh, door, of zoiets, of Tamar is tof, of weet ik veel wat... naar 47 Als je denkt van, dit was niks, doe maar een nieuwe... dan sms je of mail je uh, weer... Uh, Tamar, uh, ga eens even lekker weg naar 47 Snap je het een beetje? Dus je hoort een column... en dan mag je kiezen of je volgende week nog een column wilt horen... van de columnist. Tamar is de eerste en mag het spits afbijten... in deze columnist betwist. Onze vingertoppen raken elkaar en onze handen vouwen in één. We kijken elkaar aan en het voelt verbazend goed. Ik hou zijn hand vast en draai mijn rug naar hem toe. Ga dicht tegen hem aan liggen. Ik zucht. Ik vind het fijn bij je, zeg ik. Hij antwoordt dat hij het ook fijn vindt en dat hij het liefst bij me blijft. Daardoor voel ik me goed. Ik wil dat het nooit eindigt. Deze wil heeft alleen geen weg. Nog niet. Hij en ik zijn al een tijd samen, maar, nog, maar niet echt samen. We hebben elke dag contact, niet op een flirterende manier. Gewoon contact, vrienden, goede vrienden, met benefits. Maar ik kan het niet tegenhouden dat ik steeds meer voor hem ga voelen. Wat een wijf ben ik toch ook. Als het om hem gaat, ben ik mezelf niet. Maar goed, het moet maar. Ik hou zijn hand vast als hij tegen me aan ligt. Geef een kus op zijn vingers en speel met zijn ring. Het is warm naast hem, terwijl er buiten grote sneeuwvlokken vallen. Ik voel hoe hij dichter tegen me aan wil komen liggen... Ik laat zijn hand los en draai me weer om. Kijk hem aan en kus hem. Het voelt goed, ook al weet ik dat hij snel weg zal zijn. Ik sluit mijn ogen en verzink in gedachten. Hij wil niet bij me blijven, niet met me zijn. Tenminste, dat is wat ik mezelf wijs maak. Want ook hij spreekt niet. Waarom het ligt, weet ik niet. Ik zwijg al, al langer wijs. Ik vertel niets en ik ben het ook niet van plan. Ergens wacht ik op de dag dat hij me vertelt wat hij voor mij voelt. En dat hij me nooit meer wil laten gaan. De gedachten in mijn hoofd zijn tegenstrijdig. Ik wil hem. Ik wil single zijn. Ik wil een weekend met hem weg. Ik wil helemaal niet dat hij blijft slapen. Tegenstrijdigheid. Alsof ik het heb uitgevonden. Dit houdt mij ook tegen om tegen hem te zeggen wat ik voor hem voel. Dat ik hem wil. Nee, ik wil hem helemaal niet. Gadver, ik heb er een hekel aan om zo ongelooflijk lastig te zijn. Lastig voor mezelf. Ik ben verwarrend. Sinds ik hem echt heb leren kennen, maak ik mezelf alleen maar moeilijk. Is het echt zo dat we uren aan de telefoon hangen... met elkaar praten over van alles en nog wat... dat ik echt de enige ben die wat voelt? Echt? Gaat dat zo? Ik ontwaak uit mijn gedachten. Hij is er nog. De warmte van zijn lichaam is duidelijk. Ik wring mezelf los. Hij doet zijn ogen open en pakt me vast. Wat ga je doen? vraagt hij lichtslaperig. Ik maak mezelf los van je. Voor vandaag. Ik ga douchen. Hij staat ook op en kleedt zich aan. Hij en ik weten dat het tijd is dat hij vertrekt. Voor vandaag is het voorbij. Hij geeft me een kus en sluit de deur. Het is goed zo. Voor vandaag. Nou, openhartige column van Tamar. Wat vind je ervan? Laat het weten via de mail 47 at bnn.nl bij genoeg stemmen. Dan horen we Tamar volgende week gewoon nog een keer. Adel nu met Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Shipping. See how I leave with everybody. Adel en rolling in the deep. Het gaat goed met Tamara. Je weet wel van de column van zojuist. Uh, de meeste mensen stemmen toch wel voor. Als je er nog iets aan wil veranderen... of je denkt, ik vond het helemaal niks, die column van Tamara, laat maar weten hoor wat je ervan vond via 47 Wat een verhaal hè, afgelopen week. Met die man, die dakloze man. Was dus een journalist van een krant ergens in Amerika. Die reed altijd naar zijn werk en dan zag hij een zwerver staan. Een dakloze meneer... En in plaats van op het bordje had hij zo'n bordje bij zich. En in plaats van dat hij opstond, stond, geef mij geld, want ik heb honger, stond hij op, Geef me geld. Want ik heb namelijk een fantastische stem. There are often homeless people asking for change op freeway exit ramps. But recently, there's been this guy with an interessant sign at I-71 in Hudson Street. His handwritten sign says he has the God given gift of a great voice. Nou, en dat wilde die meneer dus wel even weten: The God given gift of a great voice. En dat hebben we geweten. Hij vroeg erom en hij kreeg het. When you're listening to nothing but the best of oldies... you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. Er <laughs> moeten zelf ook om lachen. Ted Williams heet hij en hij was dakloos aan het begin van deze week... Inmiddels, ja, ik weet niet of hij nog steeds op straat woont, maar je ziet hem overal. Hij komt echt in alle tv-programma's van Amerika, komt hij zijn verhaal vertellen. En hij heeft inmiddels ook al een reclamespot ingesproken. Voor een of ander smerig gerechten uit Amerika. Macaroni and cheese uit een zakje. Vet smerig. Maar ja, wel leuk als je dat uh, als stem kunt vertellen. Dus dan hoor je hem zo vertellen: koop nu deze macaroni en cheese. En je leven wordt er beter van. Ted Williams heet hij laten we hopen dat hij een uh, mooi leven erdoor krijgt. Dat zal fijn zijn. Hè? In ieder geval een bijzondere week achter de rug. Bill Withers is dit in 4-7 hier op Radio 1 met Lovely Day. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eye. Give it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 een idee in 4-7 hier op Radio 1. En die Ted Williams, die zwerver, dakloze meneer, die heeft een baan gekregen inderdaad. Bij basketbalclub Cleveland Cavaliers is hij stadionomroeper geworden. Nou, dan kan hij in ieder geval een mooi plekje van, uh, van, uh, van huren. Kan hij in ieder geval met een dak boven zijn hoofd slapen. Dat is toch wel mooi. Vraag me dan nou wel af wat hij gaat verdienen. Genoeg om van rond te komen. Um, ongeveer 500-600 euro. Maar ik merk dat wel hard voor. Dat kan ik vertellen, mijn leeftijd is vrij weinig op dit moment. Een heleboel! <laughs> dat is een hele goeie, dat ga ik niet zeggen. <laughs> Veel te weinig. Uh, 200 euro ongeveer. Niks. Niks? Ik werk niet. Nee, ik werk ook niet. Ik denk dus dat ik een van de eerste was van Nederland. Nou ja, in ieder geval van uh, de provincie waarin ik toen woonde, Die Amy Winehouse leerde kennen. Denk ik echt. Want uh, toen was ze nog helemaal niet populair. En ik las altijd uh, de oor, dat muziekblad, las ik toen altijd. En uh, daar stond toen een interviewtje in, een klein interviewtje met Amy Winehouse. Die had een plaat gemaakt en nou ja, dat was wel aardig, werd er gezegd. En misschien wel de nieuwe soul-sensatie. En uh, gelijkertijd kwam ook um, uh, Joss Stone uit. Ken je die nog, van vroeger? <laughs> dat is uh, begin, uh, begin van uh, de jaren 2000 geweest, Joss Stone. En die ging dan de meer commerciële kant op en... Amy Winehouse was dan voor de, nou, voor, de, voor de liefhebbers eigenlijk. Die heeft toen een plaat gemaakt. Dat was echt fantastisch. Uh, Stronger Than Me heet, dat, heet die dat album, geloof ik. Super toffe plaat. En daarna kwam Back to Black en daar stonden al die hits op. En ja, toen was het eigenlijk ook al bijna weer afgelopen met Amy Winehouse... want die is natuurlijk volledig naar de Malle Moeder gegaan. En het zou toch fijn zijn als ze weer eens een keertje opkrabbelt... dat ze denkt, weet je wat, ik trek mijn hoofd heel even uit die cocaïnepot... en dan even kijken of ik er nog een paar liedjes uit kan persen. En ik weet zeker dat het dan weer een fantastische plaat gaat worden.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 Van Mumford Sons. Oh jee, oh jee. Gaat-ie weer? Hè? Vorig jaar hadden we last van de Mexicaanse griep. En het is terug hoor. Bijvoorbeeld in Engeland. David Cameron heeft aangekondigd dat, hij, uh, dat er zelfs wordt overwogen... om de voorraad die er nog ligt aan vaccins van de grote uh, uh, Mexicaanse griepgolf die voor een wereldwijde pandemie zou zorgen in 2009... die pandemie die in Engeland nooit is aangekomen... dat hij overweegt om uh, die uh, aan te spreken... omdat dat vaccin nog tot 2011 geldig is, uh, we hebben, uh, we en uh, in ieder geval voor een gedeelte uh, de verschijnselen van deze variant H1N1 zou kunnen bestrijden. Ja, dan gaat hij weer, weer de Mexicaanse griep. Ik vraag trouwens wel af hoe dat dan gaat. Staat er dan op zo'n verpakking? Deze Tamiflu is tenminste houdbaar tot. Je griep is tenminste houdbaar tot. Ja. Ja, ook in Nederland is de Mexicaanse griep inmiddels uh, uh, in, uh, ja, aangetroffen. 11 gevallen in Nijmegen, 12 gevallen in Gelderland. De meeste dan toch in Nijmegen In Boksmeer is het dan weer niet, maar we hadden wat goed gezocht hoor, naar de Mexicaanse griep. Zijn mensen eigenlijk bang voor die Mexicaanse griep? Ik denk wel dat ik de kop opsteek, maar als ik besmet raak, ben ik niet zo bang voor. Nou nee, het is de tweede keer al hè, dus de eerste keer is niks gebeurd. Ja. Ik weet niet dat de tweede keer uh, wat zal gebeuren. Dus. Nou, ik nou, ik weet nee. niet eens wat het inhoudt, dus ik weet niet wat ik moet doen. Dat prik nemen, denk ik. Uh, nee, ik heb er eigenlijk niet zo over nagedacht. Nee, ik heb hem wel vorig jaar gehad. Daar ben ik behoorlijk ziek van geworden. Maar ja, gewoon niet te veel uit andermans flesjes drinken. En dat soort dingen. Goed eten, goed fruit eten. Dan kom je er al. Hey, ik heb geen probleem. Ik heb...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 Zou doen of wat je zegt als iemand weg wil gaan? Ik heb geen mening over een motocross, Hollywood, polo shirts of hoe de winkel loopt. Ik zeg hey. Spinvis ineens een soort commercieel ding zou gaan worden, dat iedereen naar Spinvis zou gaan luisteren. Maar er is toch niet echt wat geworden. Ja, Spinvis zelf wel, maar dat commerciële tintje dan weer niet. Afgelopen najaar van 2010 verscheen er nog wel een DVD met een soort muziekfilm gemaakt door Spinvis met Lupo Thomas. Een samenwerking tussen Hans Kok en Spinvis. Lupo Thomas, zo heette die film. Uh, maar echt andere dingen, nee, daar houden ze met je op, hebben. Uh, met dit, uh, ik wil alleen maar zwemmen. Ik ben 34 jaar lid van BNN. Ik houd van Luc Ikkink. En ik geloof in 4-7. And the Rhythm of Love. Een paar jaar geleden ontdekte ik een fantastisch mooi liedje. Live. Op YouTube zat ik dat te bekijken. En ik zag dat en ik dacht... Nou, dat dit geen enorme dikke vette hit is. Dus ik een beetje googelen, bleek het een enorme dikke vette hit te zijn. Ik kende hem alleen zelf niet. En toen heb ik hem echt jaren achter elkaar, elke dag... nou, in ieder geval elke maand al een keer gedraaid. Het is dit liedje van Paul Carrack, Eyes of Blue. I want to know How does it feel? It heb ik een keer op een mooie avond uh, dit liedje opgezet voor mijn vriendin... Eyes of Blue van Paul Carrack. Zegt ze als het liedje is afgelopen, moet je luisteren. Leuk hoor zo'n liedje, alleen uh, ik heb geen blauwe ogen. Dus ik zo shit, ik kijken ja, blijkt het grijze te zijn. Dammit, altijd gedacht dat het blauw was. Zometeen gaan we het ijs op. Kristal doet mee aan Crashed Ice. Wat het is hoor je straks.